<divenen lớn smokindelijk> annual, we hebben de vorige keer gezegd dat de profeet vrede zijn met hem heel wat te verduren kreeg steeds werd hij het mikpunt van spot en van minachting. En dat God natuurlijk ook voor zijn metgezellen. Toen een keer de profeet vrede zij met hem langs de berg van Safa kwam werd hij agressief bejegend door Abu Jahl. Maar de profeet sallallahu alayhi wasallam weigerde hierop in te gaan. Hij was natuurlijk zoals we weten boegbeeld van een goed gedrag, een boegbeeld van zachtaardigheid, van vriendelijkheid. En zelfs als hij te maken kreeg met dit soort agressieve mensen, ging hij er niet op in. En terwijl dit zich allemaal voordeed, keek een slaaf in van Abdullah ibn Jadaan toe. Dus hij zag dit allemaal gebeuren, terwijl Abu Jahl, de profeet, vrede zij met hem, vijandig bejegende. Toen later Hamza, anhu, de oom van de profeet, vrede zij met hem, terugkwam van zijn jachtpartij, stapte deze slavin op hem af. Ze ging naar hem toe. En ze zei tegen hem, O Abu Amara, Abu Amara het was natuurlijk zijn roepnaam, O Abu Amara, als je had gezien hoe jouw neef Mohammed door Abu al-Hakam ibn Hisham werd geschoffeerd. Kon je dat maar zien? Had je dat maar gezien? Het was geen gezicht, met andere woorden. Hoe jouw neef Mohammed door Abu Hakam ibn Hisham werd geschoffeerd. En deze woorden deden Hamza radiallahu anhu in woede ontsteken. Toen de tijd nog geen moslim, voor de duidelijkheid. Ze deden hem in woede ontsteken en hij stevende af op Abu Jahl. die zich nabij de Kaaba bevond. Dus dat was eigenlijk zeg maar hun ontmoetingsplaats altijd. Iedereen kwam bijeen bij Kaaba. Kaaba was het centrum van het hele gebeuren. Dus Hamza radiallahu anhu die liep op hem af. Toen Hamza tegenover hem kwam te staan. Tegenover Abu Jahl kwam te staan. Hief hij zijn boog op en sloeg hem daarmee in zijn gezicht. Keihard. Waardoor Abu Jahl een diepe snee opliep in zijn gezicht. Verder voegde Hamza, radiyallahu anhu, de volgende woorden eraan toe. Hij zei tegen hem, hoe durf je hem uit te schelden? Terwijl ik ook hetzelfde geloof aanhang. En dat was toen, op dat moment was dat nog niet waar. Hij zei het gewoon. Hij zei, hoe durf je hem uit te schelden? Terwijl ik ook hetzelfde geloof aanhang. Probeer mij dan tegen te houden als je durft. Dus als jij denkt dat je Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam... ...kan schofferen vanwege het feit dat hij de islam verkondigt. Nou, bij deze vertel ik jou dat ik ook hetzelfde geloof aanhang. En laat zien wat je kan. Toen een van de aanwezigen opstond om het op te nemen voor Abu Jahl, ...hij wilde iets ondernemen tegen Hamza... ...riep Abu Jahl, laat Abu Amara met rust. Ik ben degene die zich heeft misdragen... ...door mij zeer beledigend... ...uit te laten richting zijn neef. Dus Abu Jahl die zei... ...laat Abu Amara... ...Hamza was een natuurlijk een gerespecteerde man... ...en Abu Jahl wilde zeer zeker geen ruzie met hem krijgen. Hij zei, weet je... ...laat hem gaan... ...want ik ben degene die zich heeft misdragen... ...en niet hij. Terecht dat ik op mijn gezicht word geslagen... ...door hem. Toen Hamza... radiallahu anhu... ...terugkeerde naar huis... Raakte hij verwikkeld. In een strijd met zichzelf. Begon zich af te vragen. Wat heb ik gedaan. Ik heb het geloof van mijn voorvader verlaten. In een moment van hoede. Dus hij geraakte eigenlijk. In een strijd met zichzelf. Hij begon zich af te vragen. Hoe hij het geloof van zijn voorvaders. In een oogwenk. Liet vallen. En voor het geloof. Van zijn neef heeft gekozen. En in deze verwarde toestand. bracht hij de nacht door. Hij kon de nacht niet slapen. Hij wist niet wat hij moest doen. De volgende ochtend stapte hij op Mohammed af. Alayhi wa sallam, vertelde zijn verhaal. en vroeg hem om advies. <tossil> Waarna de profeet, vrede zij met hem. het woord tot hem richtte. En naarmate de profeet vorderde in zijn gesprek, verdween steeds meer de twijfel van Hamza. En kwam hij langzaam tot bedaren, tot rust. En voelde hij zich steeds sterker gebonden worden met de islam. En zo'n kans natuurlijk kan een ieder van ons een keer gegeven worden. Dat iemand bij jou aanklopt, een buurman. Een persoon die ja. samen met jou werkt. Iemand op school. En die jou dan vraagt van vertel mij iets over de islam. Hoe zit het met de islam? Dan dienen wij natuurlijk goed onderwezen te zijn in ons eigen geloof. Anders kunnen wij niks vertellen. Anders kunnen wij niks aan die mensen doorgeven. En dat is jammer, want dat is een gemiste kans. Dus beste mensen, het is belangrijk om de boodschap van de islam... En dan heb ik het voornamelijk over de basisinformatie. Dat jullie die goed snappen en begrijpen. En weten waar jullie over praten. En vaak de vragen die worden gesteld hebben te maken met de basisconcepten van de islam. Basisinformatie van de islam. Er worden niet hele lastige dingen van jullie gevraagd. Nee, heel vaak wordt er tegen jullie gezegd, vertel mij iets over de islam. Wat houdt er precies in? Of iemand ziet je op je werk bidden. En dan vraagt je, wat is nou precies het gebed? Gewoon daarover praten, niet schaam. Kijk maar hoe de profeet Vrede zijn met hem was. En hoe de metgezellen waren. Kijk maar naar Abu Bakr. Hebben we ook gezien. Hoe hij zich vanaf het begin heeft ingezet. Voor het verkondigen van het geloof. Hij deinsde nergens voor terug. Hij sprak iedereen aan. In het geheim, want toen de tijd was de verkondiging nog heimelijk. Maar nu kun je vrijuit praten. Niemand houdt je tegen. Iedereen kan zeggen wat hij wil. Iedereen kan vertellen wat hij wil. Dus, zoals ze zeiden. Naarmate de profeet vrede zij met hem voorderde in zijn gesprek, verdween steeds meer de twijfel van Hamza en kwam hij langzaam tot bedaren en kwam zijn hart tot rust en voelde hij zich steeds sterker worden. En voelde hij natuurlijk ook meer gebondenheid met de islam. Toen de profeet vrede zij met hem klaar was met praten, riep Hamza radiyallahu anhu tegen de profeet sallallahu alayhi wasallam. ik getuig dat jij de waarheid spreekt en daarom zeg ik tegen je geef bekendheid aan jouw geloof en dat is wat de profeet nodig heeft He? een verzameling van dit soort mensen die achter hem gaan staan zodat hij zijn verkondiging kan overbrengen zonder iets te vrezen dus hij zei Geef bekendheid aan je geloof en bij Allah, al zal ik alles wat zich onder de hemel bevindt aangeboden krijgen, dan nog zal ik niet willen terugkeren naar mijn eerste geloof. En door de bekering van Hamza, radiallahu anhu, wonnen de moslims aan kracht en ontzag. En vond de profeet vrede zij met hem een grote voorstander in hem van Douw, een man die hem natuurlijk heeft gesteund en heeft bijgestaan vanaf het begin een man die een grote krijgsheer was een grote vechter was dat komen we nog allemaal tegen inshallah aangezien Mohammed sallallahu alayhi wasallam niet bereid was zijn verkondiging op te geven besloot een aantal mannen van Quraysh waaronder Utba ibn Rabi'a Shayba ibn Rabi'a Abu Sufyan ibn Harb Abu Jahl en anderen een bezoek te brengen aan Abu Talib, de andere oom van de profeet. Toen zij tegenover hem zaten, zeiden zij: O Abu Talib, jouw neef heeft onze goden veracht. Ons geloof geschoffeerd. Onze voorvaderen als dwalenden bestempeld. Aangemerkt. Hij heeft gezegd dat onze voorvaderen dwalenden zijn. Daarom vragen wij jou. Om de strijd met hem aan te gaan. Want ook jij. Deelt onze zorgen en problemen. Met andere woorden. Hij schoffeert onze goden. Jouw goden. Hij maakt onze vader belachelijk. En jouw vader. Dus ook jij. Bent een van ons. En deelt natuurlijk. Onze zorgen en problemen. Abu Talib. Wist. De gemoederen van Quraysh op dat moment te sussen. En hun zorgen enigszins weg te nemen. Maar aangezien de profeet sallallahu alayhi wasallam ongestoord doorging met zijn verkondiging. En niet bereid was. Onder welke omstandigheden dan ook. Zijn dawa op te geven. Zijn verkondiging op te geven. Zijn missie op te geven. Besloten zij nog een keer naar Abu Talib te gaan. Maar deze keer spraken zij harde woorden richting Abu Talib. En ze zeiden tegen hem, o Abu Talib, je staat onder ons weliswaar bekend als een man met status. Je bent een gerespecteerde man, dat ontkennen wij niet, zonder meer. Maar wij hebben jou reeds aangesproken op het gedrag van je neef. En je kan hem kennelijk niet in bedwang houden. En bij Allah. Wij zullen het niet langer accepteren dat hij onze voorvader schoffeert, ons verstand beledigt en onze goden neerhaalt. Wij vragen jou dan ook om hem tot orde te roepen. Anders zijn wij genoodzaakt om de strijd met hem en met jou te binden. Ook met jou, natuurlijk te zijn familie. En de Arabieren die stonden er onbekend, als je goed kan herinneren. Dat hebben we ook aangehaald aan het begin. De eerste lessen van Sira Is dat zij heel erg trots waren op hun komaf. Op hun familiebanden. Op hun bloedverwanten. En ze waren bereid om heel ver te gaan. In het verdedigen van deze zaken. Wij vragen jou dan ook om hem tot orde te roepen. Anders zijn wij genoodzaakt om de strijd met hem en met jou te binden. Totdat een van de groepen vernietigd raakt. En vervolgens vertrokken zij Abu Talib radeloos achter zich laten. Wat zou hij nu moeten doen? En dit bracht Abu Talib er toe om zijn neef Mohammed te benaderen. Hij zag geen andere uitweg dan Mohammed sallallahu alayhi wasallam te benaderen. Hij is naar hem toe gegaan. Met de vraag of hij zijn missie kon staan. Hij maakte hem duidelijk van: ik ben iemand op leeftijd nu en ik heb niet meer de kracht om de strijd aan te binden met Quraysh. Dus Mohammed, bij deze vraag, ik jou om je missie te stoppen te staken. En ik ben niet bij machte om deze last nog langer te dragen. De Profeet vrede zij met hem dacht na het aanhoren van deze woorden dat zijn oom op het punt stond om hem te laten vallen. En vooral toen hij hoorde hoe Abu Talib bezorgd was. Over hem en natuurlijk over zichzelf. Maar desondanks sprak hij woorden. Die het leven voor altijd zouden beïnvloeden. Woorden die te verheven waren voor alle machten. Woorden... Die aangenaam in de oren klinken. En dat getuigt natuurlijk van de oprechtheid en de waarachtigheid van Mohammed. Alayhi wasallam. Iemand die dit soort zaken doet voor eigen belang, voor persoonlijke belang. Op het moment dat zijn leven in gevaar komt, zou hij natuurlijk alles opgeven. Maar Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ondanks het feit dat zijn oom op het punt stond om hem te laten vallen, hij wist dat Abu Talib niets meer voor hem kon doen, maar toch sprak hij woorden die ondenkbaar zijn in zo'n situatie. Hij zei, o oom, bij Allah, al zouden zij de zon in mijn rechterhand plaatsen en de maan in mijn linkerhand dan nog zal ik deze zaak niet verlaten. Deze prachtige woorden kwamen Abu Talib's trots en eergevoel ten goede. Spraken hem weer moed in en deden hem het volgende tegen zijn neef zeggen. O neef van mij, ga en verkondig hetgeen jou behaagt. En bij Allah, ik zal jouw nood opgeven. Ik zal jouw nood in de steek laten. Toen hij deze woorden hoorde van de profeet sallallahu alaihi wasallam Toen voelde hij weer zijn mannelijkheid en zijn eergevoel weer opkomen. En hij zei ga maar, doe maar wat je wil. Verkondig wat je wil. En iemand die jou wil tegenhouden, die zal met mij te maken krijgen. Hierna zouden nog een aantal aanbiedingen van de kant van Korees volgen. Maar dat zien wij de volgende keer inshallah. Subhanallah, bihamdulillah, ila illa, inshallah, wa tuhu